Thank mm -hmm. you.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 In deze oorlog tegen de drugs zijn sindsdien al bijna 30.000 mensen gedood. President Obama voert met nieuwe sancties de druk op Noord-Korea op. Obama zal Noord-Koreaanse tegoeden bevriezen. Om wat voor tegoeden het gaat is nog niet bekendgemaakt. Obama wil het communistische land straffen omdat het in maart een Zuid-Koreaans marineschip heeft getorpedeerd. De regering van Noord-Korea spreekt dit tegen. Bij het incident kwamen 46 opvarenden om het leven. In de hortus Botanicus in Amsterdam is de beroemde Victoria waterlelie gaan bloeien. De bloem bloeit slechts twee nachten per jaar en is de eerste nacht wit van kleur en de tweede nacht roze. Na de tweede nacht sluit de bloem en verdwijnt die onder water. Sinds 2002 kweekt de hortus als enige tuin in Nederland een Victoria in een verwarmde buitenvijver. De bloem trekt jaarlijks honderden bezoekers. De Hortus heeft daarom ook vanavond de deuren geopend. Timo de Bakker heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Haagse tennisser versloeg de Fransman Giekel met 6-4, 7-5 en 6-2. Het is nog niet bekend tegen wie de Bakker in de volgende ronde speelt. En dan het weer. Geleidelijk minder buien en wat vaker zon. Vannacht wordt het zo'n 10 graden.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 DJ, Tommy Met uh, Flowrider. Een goede taak! Goedendag. Daarvoor hoorden jullie Jason Razz met uh, I'm Gonna Make It Mine. En uh, daarvoor hadden we Edward Maya met Stereo Love. Yeah, yeah. Ja, ja. Yeah. Ja. Mijn koptelefoon staat hard, jongen. Echt waar. <laughs> hey, dat Mike. Doet Mike, hey. Ja. Hoi, man. <laughs> oh, dat doet zeer, hè. Hey. <laughs> Boek! Dat zijn, dat zijn mijn collega's. Ah, oh, zo doet dit. Oh, wat hey, schijnt van oh, een hey. pijn, jongen? Nou, zijn oren zijn opengeplopt, hoor. Oh, nou, jongen. Mag ik jullie wat leuk stellen? <laughs> ik hoef ze een week lang niet meer te smeren. My. Zal ik jullie wat leuk stellen? Vertel, ah, als jij dat leuk de twintigste uitzending gaan. Uh. Ja, dat vind ik leuk. Dat ja, ik heel, twintig. Leuk. lachen. Weten jullie nog hoe dat ooit allemaal begonnen is? Nee. De 20e uitzending. Ja, het was wel kut. Ja, we begonnen <laughs> <we> begon <laughs> begon een beetje raar. Het was alweer bijna ruzie voor de deur. Ja, maar dat maakt niet uit, we hebben het wel gered. En uh, we hebben onder de 20ste uitzending een beetje, gaan we een beetje terugblikken. Deze uitzending gaan we ook. We gaan even een beetje terugdenken aan de leuke dingen die we hebben gedaan. Oh ja, ja dat is lekker. <laughs> <laughs> ik uh, harde <laughs> <laughs> Ja. <laughs> nou, zo zijn er wel meerdere al. Uh, ik kom uit Amsterdam uh, oh. en ja... Uh, Leidseplein, uh, Leidseplein, weet je wel. Ik vind het leuk hier. Ja, ja ik vind het heel leuk. Toch Tony? Ja oh, oh, oh, oh. Of uh, ja, we hebben ook uh, in de uitzending Om uh, onze twintigste uitzending te vieren Net zoals we in de eerste uitzending hebben gedaan De eerste uitzending was ook een feest vind ik op zich Hadden we ook uh, ja, Dennis de Ruiter hadden we. Aka Dion Sidney Die ja. is er vanavond ook hij is, als iets je komt, later. Als komt. hij is iets later maar hij komt wel dat, dat zijn we gewend van hem Ja maar dat maakt niet uit dat maakt niet uit Want hij heeft, uh, hij heeft zelf ook weer een, heel wat nieuws Heeft hij op uh, de, de stok staan Ja ik heb het gehoord leuk ja, ja daar gaan we nog niets over verklappen Nee dat, uh, Gaan we zoiets dus allemaal aan vragen ja, en, uh, jongens. Ja. Hoe was jullie weekend? Oeh, die kwam onverwachts. <laughs> nou, ik Scherf. zal het je vertellen. Ik heb uh, het hele weekend gewerkt. Heb jij het hele en Ik had ochtenddienst. Jij ja, had ochtenddienst. Lekker, en, en, ik heb, hoor. en ik heb gezellig, ik zit sms met Kevin. Met Kevin? Ja. ja. ja. lekker. En uh, Kevin, hoe was jouw uh, weekend? Ja, leuk. Ja, hij ja, heeft er in. <laughs> hij had wel de... Nou, wacht, wacht, wacht, wacht, Zullen we bij donderdag beginnen? Want ik ben donderdag natuurlijk naar Jurk geweest. Jij bent naar Jurk geweest? was tj. super. was echt een uh, leuke, leuke voorstelling. was zang. Mm -hmm. En cabaret bij elkaar. Maar oh Ik, ik ja, heb ja, nog ja. gelachen ook. Ik heb en mijn lachspieren. En mijn stem heb ik weer uh, getraind. Power. Tor. Maar zaterdag... <laughs> Mysteryland! Mooi <laughs> Moordje. Dat was zo fucking... Cool. was leuk, hè? Ja. Ja, het was oh, echt oh. vet. Ik stond in een keuken te zweten. Ik heb alleen maar bij Q-dance en bij Dirty Dutch ge uh, gestaan. Echt, gewoon... Ik heb hem... Wow. Ja, de ik, bom. Ik, het was zo de bom. Echt. <laughs> ja, ik, ik heb uh, ook nog wel een leuk verhaal, maar dat komt straks wel over mijn weekend. En uh, ja, dat was het eigenlijk. Hoe was jouw weekend? Hoe was mijn weekend? <laughs> nou, ja, <laughs> nou, die vragen worden we ook hoor. Ja, met mijn, uh, mijn weekend begon heel goed. Ik ben, oh, wacht! Uh... Ja, jij bent vrijdag kampvuuravondje ja. gehad. Oh, ja! Ja, ja, ja! Acabati. Dat was het? batty girl. <laughs> nou, ik uh, ben er vrijdag een beetje naartoe geweest. Ik heb, uh, het was hartstikke gezellig. We waren allemaal uh, allemaal, allemaal mee. Ik kende, ik kende er maar twee of zo die ik een beetje kende nog van. Volga, van Volga. Drie jaar geleden. Ik ja, heb drie jaar heb ik af moeten zeggen, want ik werkte heel veel, heel veel heel toen. Ik heb uh, toen heel veel gewerkt, ook vooral in de weekend. Dus ja, toen kon ik ja, dat niet is, op je kant je de kant. Ook. meiden? <laughs> ook. <laughs> detail, detail. Shhh. Nee, even zonder bollen, maar. Uh, okay. Mallert. <laughs> <Jesus>. <laughs> nee, maar Ik uh, ben nu uh, eindelijk weer op de uitnodiging ingegaan, ik moet zeggen ik heb een uh, hartstikke leuke avond gehad Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad, ik heb uh, ja, we hebben om het kamp, bij het kampvuuravond uh, toch wel redelijk wel wat bier naar achter gewerkt En ik uh, ben toch wel uh, op een goede manier naar huis toe gegaan Ben ik, jij wel uh, naar huis gegaan, want dan geloof ik ook helemaal niks van. Nou ja, ik baalde <laughs> dat ik, <baalde laughs> ik naar huis toe ging, ik baalde echt Maar heeft ze jou niet gevraagd om te blijven? Er vroegen er twee van dat stuk of mij of ik maar blijf. Waarom ging je dan weg? Ja, ik had sowieso. Je hebt vrouwen en kinderen thuis zitten. Nee, ik had afgesproken. Ik had beloofd dat ik nog heel even naar het dorp toe zou komen. Dan zeg je dat toch af? Nee, dat kom ik niet maken. Wat ben jij voor een L U al Belangrijker voor. Maar, maar, maar, maar, maar, maar. Met eentje heb ik er nog steeds contact. Contact. Ja. En dat wordt dus binnenkort. Oh oh oh. Maar uh, ja, dat, uh, dat was, het was een mooi begin van mijn weekend. Zaterdag heb ik nog heel gezellig feest aan bouwen, bier het drinken de ja, bier in de Bierburg. Bier in de bierburg? Ja, nee, Verrassend. Nee, nee, nee, niet uit de tap. Niet uit de tap. Mm, nee, want er wordt nooit uit de tap gedronken. Wel. Alleen met happy hour. Ja. Ja. Echt? Alleen met happy hour. Ja. Maar de, dat zijn net thuis verlaten. Bocht, bocht is dat bier, Ja, dat is bevaren, Ja. Dat ja, is sowieso Oké, okay, Verder met je weekend. Dus uh, ja, ik moet zeggen, ik heb zaterdag ook wel een hele lekkere dag gehad. Ik heb uh, zondag heb ik uh, ja. Hoe zeg je dat? Uh, lekker relaxed gedaan? Relaxed? Lounge. Ik ook. Zeker, zeker. En uh, ja, dat was mijn weekend eigenlijk wel. Ik heb echt uh, een super super tof uh, weekend gehad, super tof. Super toffe nou vrijdag trouwens, weekend. Trouwens, Mike. Ja. <laughs> Ik heb weer wat nieuws geleerd op mijn werk, hè? Vertel. Ben, ben, jij bent vast wel iemand die naar een furbal gaat. Een furbal? Wat is dat dan? <laughs> een haarbal? Nee, nee. Dat is zo'n feest met allemaal van die vieze, vieze, harige homos en zo. <laughs> <laughs> dat ben ik, dat, ik heb, Omdat jullie naar mij... de gay parade zijn <laughs> Ik wou net zeggen, ik ben drie weken geleden de gay parade geweest. zeg is het furball niet wat voor jou. Ja. Dank je wel. Ja, er zitten allemaal bedieningen, Het zijn allemaal van die homos en zo en die zeggen, ja, ik vind jou wel een beetje een kap. Ik zeg, ik zeg, wat is nou een kap? Ja, dat zijn van die jonge, harige jongens. En dan stond hij echt... Ik denk van, oh nee, dat is. En dan zeg ik, jij niet. tegen mij dat ik daar naartoe moet gaan, terwijl ja. je zelf had aangesproken. Mister compliment, dit is een compliment. Dit, ik, wordt, een, dit wordt een herbespreking hey, Mike, misschien ben jij wel een otter. Dat nee. zijn lange jongens. Nee, daar heb ik, daar heb ik hem moord aan. Who's your daddy? Ja. Maar, uh. mijn vader die is een bear. Dat zijn gewoon dikke harige mannen zijn. <laughs> Zo, dus, luistert, uh... die ook... oh, ja. luistert die dit ook terug? Nee. Ik ja, hoop is het nooit. Het niet. Ik hoop het Maar ik wil hoor. het hem wel laten horen hoor. Dat <laughs> oh, Vooral dat nou kleine stukje. Uh, we hadden het er trouwens net nog even over de, toen uh, de heren van Golden CFM uh, aanwezig waren. Toen uh, stonden microfoons natuurlijk uit. Oh, Jongens, nou, nou he, komt het hoor. He, Alles Weet je wat? Dat komt zo wel. Dat is leuk. Henny van Pentegen, Daar gaan we sowieso even flink op uitrijden. We gaan <laughs> lekker terugblikken. We gaan zo nog ook even wat top 5 bijpakken. Hopen dat Dennis ooit nog komt opdagen. Als niet komt opdagen, maak ik hem persoonlijk af. Mooi, daar wil ik bij zijn. Mag ik dat zijn hond hebben? En zijn mini Cooper Nee, ik wil zijn hond, zijn mini Cooper mag je houden. Dat oh, is goed. Kan ik weer verkopen? Het oh, ja, is wel zo'n mini. Uh, nee, nee, maar nee, kan ik weer verkopen. Oh, hey. nee, die heb ik al Oh, wat een gezelligheid. Mag ik een nummer er weer op zetten? Ik heb hem al klaar. Ja, wacht even hoor. Even. Stress. Stress? Nou ah, ja, dit ja, is wel lekker. Sorry. Godverdomme. One Republic featuring Timberland. Apologize. Ik I'm holding on your rope. Got me ten feet off the ground.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 Got color. We gaan over naar Armen van Buren samen met uh, de Killers. Are you human? or are we dancers? We zijn zo weer weer weer terug, nou, dan gaan we de top 5's bijpakken. In twee uur gaan we Henny van Pentagram eens even aan de kaak stellen. En uh, wij wachten nog steeds vol spanning op DJ Dennis. Zoals ik al zei, Armen van Buren samen met de Killers. Are we human? Sign is fine. condolences to good sign it. Zijn wij menselijk of zijn wij dansers? Ja, wie zal het zeggen? Ik, ik weet denk, het niet. Ik denk dat jij meer een, een furball danser bent. Nee. <laughs> ik, ik, uh, I'm a dancer. I'm a ik dancer. vind jou een fireball. Ah, ik, vind, ik vind mezelf ook wel een meatball, eerlijk gezegd. Nee, fireball slash akabati. Dankjewel, hè. <laughs> dat je voor een simpel kampvuur, je zeker nog een week zal moeten boeten. <laughs> een week? Je zegt dat het een week is. Het kan nog langer worden hoor. Nou ja, ja. kijk, daar gaan we al. Kijk, ja. Ah. <laughs> le lekker, lekker, lekker, lekker. Nou vertel, hoeveel vrije tijd heb je? Hoeveel vrije tijd heb ik? <laughs> heel veel vrije tijd. Dan gaan wij die uh, top 5 is er even bij. Oh wacht even, ik uh, heb zo nog even een aanrader nummer. Dat <laughs> oh, is mijn eigen tip. Wat? Drie kusjes. Die staat op mijn Hive staat die. Wa waar staat die? Sorry, oh die. Ja deze, die gaan we zo ook nog even draaien. Nummer 1. Ja, daar ga, ga ik zo nog alles over vertellen. We gaan eerst even met de top 5 beginnen. Roep, de eerste is voor jou. Dat is Engeland, hè? Engeland moet je hebben. Eng oh ja. Engeland bij mag, mag ik het zeggen? Ja, tuurlijk. Zeg jij maar, jongen. Zeg het maar. Nummer 5. Katie B. Katie on a Mission. Oh, oké. Okay. Nummer 4. Roll Deep. Green Light. Een beetje is. Ja, ja, jullie knikken en zo, maar. Ja, ja, nee. nee. nee nummer 3. Florida. Feature David Gadda. Club kent hij nog niet. Lekker nummer. Nummer 2. Eminem features Rihanna, Love the way you like. Staat er nog steeds in, hè? Nog steeds, oh, nog steeds. Helemaal goed. En nummer 1. Dio Cruz met Dynamite. Die maakt nu ook steeds meer nummers. En ik Weet je, je wie eruit zijn. is? Een soort pitbull. Weet je wie eruit is? Vertel. Weekend speak Americano. Ja. Ja. Ja. ja, eindelijk. Hij staat zesde. Oh. Oh. Hij is Hij staat gezakt. net uh, buiten de top vijf. En dan is Amerika voor jou, Kev. Oh, ik, ik ken het. Oh, ja. <laughs> ja hebben ze. ja staat -ie er. Ja, hij er ja. hij staat er. oh dit is weer echt een hele andere gewoon ja bijna bijna ja op nummer 5, user uh, ja Asher sorry sorry sorry Asher featuring Pitbull DJ got us falling in love zo die is lekker Asher Asher Enrique Iglesias op nummer 4 met featuring Pitbull I like it op nummer 3, Katy Perry Teenage Dream op 2, Tayo Cruz met Dynamite en op nummer 1, Eminem featuring Rihanna, Love The Way You Lie. Ja. Nog steeds, al drie Absoluut. weken geloof ik, Vier. Goed, hoor. Ja. Maar ik vind het gewoon knap, weet je, die, uh, ja, Eminem is waar helemaal terug van weg geweest, die heeft alles helemaal goed gemaakt. Maar, maar die heeft een goed uh, album gemaakt, want ja. mijn, mijn broertje had hem uh, gedownload en die had hem op de PlayStation 3 gezet. En dat is echt een relaxed... Maar uh, het is zijn comeback, hè. Ja. Hij nou, is echt een goed album op zich, ja, hoor. Hij zou, geen, hij zou toch als een kluisenaar verder gaan leven, of... Uh... Nee, nee, nee, nee. nee. In ja, in die jongen met rappen zijn. Die, die, die heeft jongen heeft die heeft zo vaak gezegd: Ik ga het stoppen voor mijn familie. Bla bla bla. Maar hij heeft zoveel albums weer verder gemaakt nadat hij Wie? gestopt is. Eminem. Eminem ja. Maar hij is nu ook helemaal, van, hij is nu ook helemaal clean. En, uh, dus ja, dat komt helemaal goed. We gaan uh, naar onze eigen top 5 toe van Nederland. We gaan naar de nummer 5, Eminem featuring Rihanna. Love the way you lie. Net besproken. Op nummer 4 hebben we Swedish House Mafia featuring Farrell met One. Oh. Dan hebben we op 3 hebben we Tim Burke met Bromance. Ook nog Die steeds in de race. Goed, blijft Die blijft goed. Blijft. blijft inderdaad ja. nog steeds goed. E eindelijk van nummer 1 <laughs> verdreven. Ik werd het al spuugzat. Hij heeft volgens mij tien weken op één gestaan of zo. Genoeg. Genoeg weken. Hij heeft heel lang gestaan. Yolanda, be cool featuring d Reno speak Americano. Hij staat er nog wel ja. in. echt zomaar in. Dat is, Hij daalt staat, nu af. Ja. Hè. Hij staat er nog steeds in. En dan hebben we op de nummer 1, Travis McCoy, samen met Bruno Mars, met Billionaire. Ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een lekker nummer. Ik ook. Nee, ik, ik heb hem nooit leuk gevonden. Ja, ik wel. Nee, dat zeg ik eerlijk, ik vind niks. Ja, nou, ik vind het gewoon... Ik, niet van ja, ik Ik hou alleen van harde beats. Oh, ja. Ja, Weet je ja, hoe nee, goede beats je beats die maakt met zijn gitaar? Ja, oké, okay, ze ja. zijn niet te hard. Ja, ik hou alleen van hard. Oh, oké. Okay. Ja. Al oh, meteen ook. zo lekker Al met slecht. Al met slecht. Zullen we dan omstebut de tipparade oh. pakken? Ja. Nummer per nummer. Dus, Ma mag uh, ik beginnen? De eer. Nummer vijf. Wat doe jij nummer vier en dan noem ik nummer drie. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nummer vijf. John Legend. Wake up everybody, hè. Is goed. John Legend. Absoluut. Verdiend, maar hij moet nog even iets hoger, vind ik. Persoonlijk. Nee, weet ik niet. Ik nou, kom op, schiet op. Is. Dan gaan we naar uh, nummer 4, Drake, met Find Your Love. Vind ik een topnummer, Echt? Ja, ik vind hem leuk. Ah, Oké. Okay. Uh, nummer 3, Tom Helson, Sun In Her Eyes. Leuk. Nummer 2, Charlie's Features Iazza. Ias, Ias met Pyramid. Dan gaan we <laughs> naar, de naar de naam uh, Ah, ja. godverdomme. Dan man. gaan we naar nummer 1 van de tippenraden. Dat uh, is uh, van uh, Ben band die heel, helemaal lijp van ben. Dat is The Script met For The First Time. He, weten jullie het nummer nog In ieder geval, ja, ik, daar heb ik het nummer, heb ik ze mee leren kennen. Ja. Um, hoe heet dat nou? Dat is wel heel slecht al gelijk. Ja, hoe heet het nou ook alweer? Die die af, dat was een goed nummer hè? Die he? af en toe oh, draait. Ex, expansion ofzo, of, zo, of nee. expand. Dat is, dat is gewoon van de script. Uh, nee. You see me waiting for you, on the corner of the street. On the street. Ah, eh? uh, walking down the street with, with my, my nikes oh, on. <laughs> Jongens. En jouw uh, the man who can be moved. Ja, dat was uh, hem. Hey, maar Mike, nee. jouw nummer 1. Ja, ik uh, ga er heel even kort even snel <laughs> over inleiden. Uh, deze jongens uh, hebben in de halve finale van Hollands Good Talent hebben ze gestaan. Ik, uh, eentje ken ik er uh, ja, een beetje wel van. Die heb ik hier en daar zelf nog gesproken. Ik heb uh, laatst persoonlijke toestemming gevraagd om het draaien van hun nummers omdat ik ze wel goed ken en ze toch wel graag een beetje wil helpen. Ze zijn uh, na Hollands School Talent zijn ze in de zijn ze helaas niet verder gekomen. Maar ze zijn erdoor wel heel goed op de kaart gezet. Want ze worden overal gevraagd. Ze hebben laatst alweer bij, uh, in Emmen opgetreden bij een of ander uh, festival. Het heet de Gouden Pijl. Ze zijn heel erg gewild overal. De Gouden Pijl? Ja, de Gouden Pijl van Emmen. Zo heet dat. Ik wil niet weten wat voor typen stil rondlopen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Nee, ik heb het gezien. Oké. Okay. En uh, ze hebben een uh, nummer uitgebracht. Uh, dat uh, draait al een tijdje mee. Het circuleert al. Dat voor de meeste mensen die dat nu horen zullen het wel kennen. Het uh, gaat natuurlijk om de twee jongens, Atif en Suggest, met uh, nummer 1. De Holland's Got Talent versie. Die hebben ze even fijn geremixt. En daar gaan wij nu even snel naar luisteren. Oké. Okay. Wel snel, hè? Ja. Heffies. Effies, ja, effies snel. Ja, doe ik maar even. Dan, ja, dat is Dus uh, we, zijn <laughs> we zijn zo weer bij jullie terug. Ja, lekker. Oh, wat doe je nou? Buurman. Oh, en je weer er al een tijdje baby, ik ben echt gek op je. Hey, hey. Vanaf deze dag dat ik je zag, je bent mij een supervrouw Mijn nummer één, dus ik zeg hey hey hey hey hey ei, mijn baby is gevaarlijk. Mijn ah. baby is verslaafd. Mijn yeah. baby is oh oh oh, zo zo. En als ze nummer is zo vals. Ze nummer loopt. Dan kijkt iedereen wat we willen zijn. Ja, je hoorde ja. Atif en Suggest met uh, nummer 1. Nummer 1. Ja, ik vind het serieus. Ik vind <laughs> het lekker bent een nummer. Je nummer 1. Nou, ik ben blij dat jij er zo over denkt, Gif. Nee, maar. ik eh... Uh, ja? Ik had hem al een keer gehoord. Je had hem al een keer gehoord? Nou, ja. blij dat jij hem dus ook kent. <laughs> nee, ik kende hem niet, maar ik vind het ook echt een echte afkraker. Ik vind het ook echt afkraker, ben jij een rot, jongens zeg. Nee, maar dat kan, dat kan. Iedereen is mee Ja, vind, nou, dat vind Ik vind niks, je weet wel wat voor muziek ik heb. Ja, hou. jij bent meer van de dance, ben jij? Dat klopt ik, ah, ik vind... moet zeggen, ik vind dat uh, deze jongens zijn al zes jaar zijn ze bezig. oud zijn jaar... ze? Ze zijn nu allebei 24, ze zijn al zo lang zijn ze bezig om gewoon die muziekwereld in te duiken. Ja, om er gewoon is. vast in te komen, die zijn er echt van aan het knokken. Dus uh, bij deze, het is jullie gegund, jullie nummers worden vaker gedraaid hier. Oké, okay. dat heeft de, de baas hè, de host. Ja, ja nee, maar dat is een De vroeg. host. <laughs> ik hoop dat ze verder komen. Ja, ik hoop het echt voor ze, want ja, het ze, het, ze verdienen het echt. Ja, in wat voor kader, wat ja. voor hockey kunnen ze, ze dan douwen? In wat voor hockey, ja? Ja, in wat, wat voor wat, een artiestachtige uh, op wie lijken ze dan? Ik vind, je, je moet ze met niemand gaan vergelijken, want hebt, ik heb ook al een vergelijking van het horen gekregen. Ja, de Backstreet Boys, maar dit is niet... Ze zijn maar met z'n twee ja. boys. Ze zijn maar met z'n twee dus dit kun je niet vergelijken met de Dan backstreet vind ik boys. het een beetje take that. Grapje, grapje. Maar ik vind in ieder geval, ze doen wel, ja, wij best. Het zijn verbeterde, Nick en Simon. Nou, ja, ik vind het wel. De nieuwe vennepse uh, Nick en Simon. Ja. Maar ja, ze, zoals ik net al zei, ze worden, overal worden ze gevraagd, jullie kunnen ook natuurlijk nog een keertje naar hun De Fennep-Sound. <laughs> ik moest er even over nadenken, maar de Fennep-Sound, daar krijgen we ook een... Uh, V-Town. Uh, V-Town. Oh, ja precies, dan. want er is nu ook een even musical, de Dammers. er is een musical van en nu krijg je over uh, tien jaar... De nieuwe vennepers De Fennepers. Hey, uh, Laat ze even <laughs> Wat is dit nou? Wat is dit nou voor getreiter dit? Wat is dat nou? Battyboy. <laughs> ah, ze heet Sophie. Hou nou op. Aka a, a, a batty Het is Betty. Vleermuis. Ooit van gehoord? Ja, maar het klinkt een beetje als Battyboy. Batty, boy. Uh, batty het, schrijf je anders. Is het, een, is het een vleermuis? Is het een vleermuis? <laughs> Wacht, ik zag er laatst ergens eentje. Ah, hier. Ik krijg kopijn. Dit vind ik heel, heel, nou, ga naar huis heel, heel creatief. Haha. <laughs> Maar wat heeft zij met, met vleermuizen? Zij heeft er eentje, heeft ze op de rug heeft ze laten tatoeëren. Waarom? Vindt zij mooi, als zij dat mooi vindt. zij dat mooi, net zoals ik met die enorme schedel op mijn rug rondloop. Zullen we er even uitnodigen een keer? Ja, ik vind dat er een keer moet komen. Ja, en even die uh, Batty even laten buddy zien. Batty boy. Batty girl. Oh, oh, oh, nou, dan komen we wel. <laughs> uit Hillegom, uit de Bollestrek. AFC Batty oh Boys. Zo ga ik mijn een voetbalclub noemen. AFC Batty. <laughs> <laughs> Amsterdamse ze... voetbalclub, uit, Buddy nee. Boys. Oh trouwens, die nummer 1 is trouwens een heel ook lachom. speciaal voor iemand gedraaid, hè? Wat? Voor wie? Die nummer 1 is, ja, dat uh, mag natuurlijk niet verklappen. Mm. Maar als je luistert, liever te, uh, je weet het, hè, hij is voor jou gedraaid. Uh -huh. Sorry. Muziek! Ja. ja. ja. Ik, ik heb nog een leuke, mag, mag ik hem ja, nou leuk? Zet hem de naam ja. maar een keer in, hoor. Mag yeah. ik? Mag hey. ik? ik, uh, ik. Uh, nummer hey. 1? Hey, Henk? Ja. Henk, mag ik? Nou ja, als moet. Nee, gek huis. Gooi hem erin. Afrojack featuring Eva, Eva Simmons, Take Over Control. Just to Just relax. relax. Be my black cape, Moss tonight. Play secretary on the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness, 'cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness That I would even show up to this fake shit So go ahead, go nuts, go ace shit Especially in my pastel or my baby shit Act like you can't tell who made this new gospel Homie, take six, and take this, haters, haters. That, that, that, that, that don't kill me, can only make me stronger I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya I need you right now I need like you right now I don't know if you get a man in that. If you make plans or that If God put me in your plans or that I'm tripping this drink, got me saying a lot But I know that God put you in front of me So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me I'm trippin', I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dying night So we gon' do everything the kind light Heard they do anything for a Klondike Well, I'll do anything for a Blondike And she'll do anything for the limelight And we'll do anything when the time's right Uh, baby, you're making it better, faster Oh, that, that, that don't kill me oh. Can only make me stronger oh. be right now, oh. cause I can't get much from you, oh. man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya, I need you right now, I need you right now, you know how long I've been on ya, since Prince was on Apollonia, since OJ had Isotoners, don't act like I never told ya. Don't act like I, told ya. Uh, don't act like I told ya. Don't act like I Never. told ya. Don't act like I Never. told ya. Don't act like I Never. told ya. Uh, baby, you're making it Better, faster. That, nah, nah, That, nah, that, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Princess on Apollonia, since OJ had toners don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya, Since princes on Apollonia. Since OJ had toners don't act like I never told ya. you never told Never told Never told met Daphne uh, Stronger. Ook wel weer een uh, zogezegd klassiekertje uit de doos. En we zitten alweer op de laatste 10 uh, nou, negen minuten, zeg ik zo. Lekker toch, of niet? Heerlijk. Inderdaad. De laatste negen minuten. En uh, ja, Dennis is ook zo ongeveer geariveerd. Dan zou nog even met een babbelijger ook nog een setje muziek wegdraaien. Oh, ja, ja. dat ken hij wel. Gaat hij het wegdraaien? Ja, wegdraaien. Ja. Ik hoop dat hij het ook houdt. Hij gaat ja. aan het publiek gaat hij het weg, uh, weggeven. Ah, Deze ah. mooie muziek. Hey uh, Rob, um, ja. ik hoorde net nog iets over een raam, maar een nieuwtje. Je mag hem opzoeken van mij. Oh, oh. oh. zo. <laughs> <laughs> reflexen, bro, reflexen. Ik <laughs> kan niet. Wacht even. Wat georganiseerd. Waar zijn... zit een keer niet achter de computer <coughs> en het is weer allemaal. Oh. Kevin, wij zijn net zo. Goed. Oh. Die was echt ja. onder de grond. Ah, oh, een grapje. Wow. Oh, oh, oh. En dit, even ah. voor de mensen thuis, dit is dus mijn crew, en dat loopt onder elkaar te backvechten. Precies, nee, nee, nee, ik ben net een kindje nee, nee, helemaal, helemaal niet, helemaal niet, helemaal Maar het houdt elkaar scherp, uh, Mike. Ja, dat, dat is, weet ik. Mijn punt zit helaas ergens anders, man. Ik hou van Robby. Ja, we hebben ook een knuffelbespreking <laughs> altijd na de uitzending. Dan knuffelen we, huilen we elkaar uit. Onder het de genot de van een mooie pianostukje. We gaan inderdaad, zoals <laughs> mijn ja, beste collega's dat allemaal, heel goed toelachen en aanmerken. Gaan we Henny van Pettengen eens even onder de loep nemen? Want ik. Uh, ja, sorry. Onder een My Piano stukje bijkomen. Ik, ik ben niet tegen. Tegen, GFM, tegen programma's. Nou, ik wel. Oh nee, ik ook niet. <laughs> maar dit. slaat dit echt alles. Dit kan gewoon niet. Maar, die vrouw die ik, geïnterviewd ik, wordt, die is waarschijnlijk. Sorry als u luistert, die is al tien jaar dood. Maar, Pff, maar hoe gaan ze nee. daar nog luisteren? Henny van Pettengen leeft nog. Ja, ja Henny, wel, wel. Ja, ja, vrouw is hè. Hey, hey, he? Ik ben dinsdag naar de kapper geweest. Ja. En de kapper was een dag ervoor door Henny van Peteren geïnterviewd. <laughs> <He>? <laughs> ja, ik zeg, hoe oud is dat mens? Nou, nou, en, uh, het is uh, Plony van uh, verderop. Uh -huh. En uh, die, die zegt met een Brabats accent. Nou, die, het was nog een best jonge, uh, jonge dame. Oh, of, uh, nou ja, in vergelijking ja, hoe, met wel hoe. Wel ik, uh, ik zeg zo van, is het een veenlijk of zo? Maar nee, nou, dat was het is dus niet. Ik kan het niet meer horen. <laughs> Echt maar. Dit, is, dit is de late avond. Dit is het laatste uur. Het laatste uur. Het, het laatste en, uur van Het begint echt VFM. Ja hallo, dit is het laatste uur en dan gaat ze dat interview doen. Luister dan, het en is en, allemaal uh, monotone. Ja, goedenavond. Laatste, la laatste, laatste uitzending is van twee weken terug luisteren. En dan even goed luisteren naar de negende of tiende minuut. Dan, dan is er iemand die is het nogal oneens. Heeft er een persoon <laughs> een mooi stukje eraan toegevoegd. Dat, uh... Inderdaad. Maar wij gaan een keer voice-over hè? Die, wij uh, gaan die een voice-over. <laughs> wij gaan hem helemaal <laughs> oefenen en dan... Uh komt uh, Jaap Stam hier brul doorheen. Ik ben nog niet weg geweest, hey. <lacht> ja. Ik ben helemaal niet weg, Hennie van Pentegren. Oh, hey, als die mij ooit ziet, die gaat mij haten. Hey. Maar wij houden ook van Henny. Ja, yes. <lacht> <lacht> nu al. Maar dat scheelt, trek een nummertje, weet je. Er zijn nog vele wachtende voor u. Anders ben je niet populair, hè, Als je niet gehaald wordt. <lacht> Maar dit is een mooi stukje voor jou, Mike. Ja, Mike. Nou, dit heb zeggen. ik dus vroeger nooit gehad. Ik ook niet. Vrouw geeft kalfje borstvoeding. In India genieten koeien van een heilige status. Een kalfje vloor en kiltjuw en op jonge leeftijd haar mama. Een vrouw die al de borst gaf aan haar eigen kind... ...besloot dat ze voldoende moedermelk had voor twee mondjes. Tim, maar dat is niet één mondje. Die, die zagen gelijk die twee tieten leeg. Ja, die heeft drie magen, dus dat moet toch ergens naartoe. Oh, oh, oh. Jezus. Zo? Sorry, hebben we een afbeelding? Ja. Die afbeelding gaan wij wel eens even weg -tacken. Die Die plaatsen wel even op de <laughs> site. Dan je Ja, die zal ik er vanavond opzetten. Oh, oh, oh wat erg he. Oh, een grote beschrikking. <laughs> ja, dat ja. zei ik ook al toen ik het zag. Maar ja. Top. Ah, oh, fijn. Maar uh, moet je nog een uh, nieuwtje? Nou, ik wil eigenlijk nog een uh, kleine, even rondbespreek doen. Ja. Over oh, wat het? Ik, dat... dat... ik wil even één ding zeggen. Heb jij borstvoeding gehad? Nee. <laughs> Daarom was Hè? Huh? Daarom niet zo slim. Ik heb ook geen borstvoeding gehad van mijn moeder. Wat zijn wij gezegend, joh? Oh, ik wel. Ja, ja, nou, daar ga je al. Nou, weet <laughs> ik waar, waarom. Maar een week, want ik vond dat niet lekker. Oké. Okay. Nou, weet ik waarom Henny van pentagram dat soort interviews doet. Nou, op de bij het laatste uur. Jij, ja, ik, ja, oh, ik we... ben uh, een vrouw en uh, mijn. Uh, maar ja, maar, kom maar uit... u, waar komt u vandaan dan? Want u, u komt een beetje niet uh, uit deze buurt, toch? Oh. Ik, ik kom uit Tessel. Tessel? Oh. Oh. oh! Ja, maar dat is zo uh, uh, aan het water, hè? Ja, maar het is niet dat doel. Waar heeft u het <laughs> Nou alweer? ja. Ja, wij, gingen, wij kwamen elkaar altijd tegen in Amsterdam. Toen gingen we naar het werk. Nou, geloof me. En waar werkt u dan? Werkt u, werkt u vlakbij het, het, de rode buurt? Ja, nou, Ver, maar en, waar nou, verdiende ik, u dan ook zwart? Want dan, dan heeft u je... rood en zwart. Dat is ook wel een mooie kleurcombinatie. Rood en zwart. Ik, moet je, ik moet je toegeven, ik werk. Uh, acht, mijn bedrijf staat uh, voor de wallen. Als ik achterom de deur uit ga ga ik de wallen op. Oh lekker, nou, je. Ik ben hartstikke trots op je. Ah, genoeg van Henny. Ik heb Henny wel een beetje gauw. <laughs> nou, Henny is gaan, zo direct. In in we horen er over een uur, uur weer. Ja. Wat gaan we in twee uur nog meer doen? We gaan ook nog even uh, gezellig eens even snel even met Dennis gaan. Met Dennis gaan we nog even een praatje maken. Ah, heel even. Ook weer, weer uh, hele nieuwe dingetjes op zijn naam staan. En we gaan <laughs> natuurlijk ook nog naar een uh, live setje van een live Ja, inderdaad. Ja, allemaal ja, voorbereid. Ja. Georganiseerd, hè? Ja, je hebt alles <laughs> op, op een lijstje heb je altijd staan van ja. to do. To do voor de, list. Voor de rest van de week. Check, check, check, dubbelcheck. En meestal, als je op maandag binnenkomt, dan gaan we als je lijstje checken. Nou, dan gaat mijn lijstje. Ja. En uh, dan staan alles afgevinkt. Dus ik heb dat even is moet ik een boek over mijn leven schrijven. Oh, nou, goed. doe dat niet, want het wordt niet verkocht. Twee pagina's. <laughs> nee, twee pagina's. pagina's. Dan zou ik als voorpagina een vuurkorf doen. Een vuurkorf. En als achterop een vleermuisje. Buddy boy. Ja, <laughs> en dan in het midden een papier, gang. Wordt papier gemaakt dat je na het lezen op kan houden. Nou, daar zie ik wel over te denken, ja. Nou ja, dan dus zul je net zien, heb je een paar junks die hadden zo'n boekje en die gaan echt zo'n zo, zo Big Elder van maken. Maar ja, genoeg gelul. Die gaan dan zeggen, jongen, wat is het? Genoeg gelul genoeg gejoint. Ja, jongen. Ah, Kevin. Ja. Ik ben zo blij met jullie. Echt? Ik ga ook met jou. Nou, ga je nou maar even wat muziek in? Want dan ik noemt hij mijn hebben. naam niet, hè? dat vind ik zo jammer. Ja, ik hou ik ik van Kevin, ik ben zo blij met jullie. En dan kijkt hij zo heel verliefd naar ja, jou. Kevin, Kevin. Hij is echt... Hij is echt... Oh, je moet echt naar Furball. k okay, p <laughs> okay, nou ben ik nog <laughs> hè. We gaan luisteren naar Calvin Harris met I'm Not Alone. We zijn zo weer terug. Het tweede uur begint om 11 uur. Wij zijn nog steeds hopelijk in ook. Tot zo. Het een beetje replaced.